Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er loopt veel meer blauw op straat tijdens oud-nieuw. De politie zegt dat er meer agenten nodig zijn. Omdat we door corona minder mogen en sommige mensen daar boos over zijn. In Amsterdam willen ze twee keer zoveel politie op straat hebben tijdens de jaarwisseling. Het zal een moeilijke nacht worden. Mooier dan dat kan het niet maken. De lontjes zullen korter zijn. Mensen hebben toch het gevoel dat, dat uh, oud en nieuw ze ontnomen is. Vakanties en vrije dagen van sommige agenten worden geschrapt om genoeg man op de been te hebben. De politie laat andere taken even liggen deze jaarwisseling. Premier Rutte is blij met de klimaatafspraken die op de EU-top zijn gemaakt... Alle landen zijn akkoord. Over tien jaar moet er 55% minder broeikasgassen uitgestoten worden. En voor Nederland is het zo belangrijk, omdat het los van het oplossen van het klimaatprobleem ook voor ons enorme kansen met zich meebrengt. Het zijn gewoon heel veel banen in Nederland. EU-leiders praten vandaag nog verder over de brexit en terrorisme. Belgen die langer dan twee maanden zonder werk zaten door corona... ...hebben recht op een tientje per dag. De regering wil de werklozen steunen omdat door corona mensen langer geen baan hadden. Dat was volgens de minister een financiële uitputtingsslag. In totaal hebben 400.000 Belgen meer dan twee maanden thuis gezeten tijdens de pandemie. En een Amerikaanse nieuwslezer heeft dankzij tv-kijkers ontdekt... ...dat ze een gezwel in haar nek heeft. Daar is ze de kijkers heel dankbaar voor. Ik heb een scheduled soon voor the removal van dit. Het is een op mijn thyroid dat ik nooit noticed als niet voor jou. Twee maanden geleden kreeg ze al twee mailtjes. En bij de derde mail van een gepensioneerde arts, liet ze er toch maar even naar kijken. Het gebeurt de afgelopen jaren wel vaker dat oplettende tv-kijkers een knobbeltje zien. De baas van het tv-station waar de nieuwslezer voor werkt, is daar blij mee. Ik weet hoe appreciative ze is van het feit dat de bekenders de tijd en zorg out om te komen. En ze zagen dingen op tv that we niet see. zien. Het weer nog. Op de meeste plekken is het een grijze dag... met af en toe regen, behalve in Groningen en Drenthe. Het is waterkoud, een graad of 4. Het weekend is het ook grijs. Je hebt kans op buien. Maar het wordt wel ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 knoop met, -knoop met een kwartier verdraging tussen Amsterdam Buitenveld... en Amsterdam Geuzeveld. Er zijn bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn dicht.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 Met nu nu ZFM luncht <frapple> Visa. Um, ik heb nog een leuk uh, lijstje met de duurste autootjes. Autootjes? Autootjes. Op vijf staat een McLaren P1 LM voor een schamelbedragje van 3,6 uh, nee, 3, miljoen uh, uh, dollar. Het is uh, geen productieauto, dus hij uh, wordt niet op de lopende band gemaakt. Ah, oh, oké. Okay. Geen maandagmorgenauto. Nee. Nou ja, misschien juist wel. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, het is een uh, behoorlijke... Het heeft een V8-motor, geloof ik. <laughs> ja, geef eens wat details. Ja, we dus even kijken. Hoeveel wielen? Het, het heeft vier en het heeft twee deurtjes. Je twee deuren, maar. Het is geen gezinsauto en ook geen boodschappenwagentje. Dus je, eigenlijk heb je er geen reet aan, aan zo'n auto. Sorry? Het heb je er gewoon niks aan. Uh, het is geen productie uit. Het is min of meer een legale straatversie van de circuitauto McLaren P1 GTR. Ik weet niet waar ik het over heb. <lacht> Ongebouwd door de Britse firma Landza Landzater. Die de originele P1 van McLaren kocht. Werd oorspronkelijk ingedacht, in gedachten gemaakt voor een uh, selecte groep aankopers. Ja, hallo. <lacht> Nou, op vier hebben we de Lamborghini Veneno Roster. Met een roodster. <laughs> een roodster. Een schamelbedragje van 4,5 miljoen dollar. Is ook geen standaard auto. Ja, maar dollar is ook niet meer zo veel waard, hoor. Dus uh, het is helemaal oh, niet zo duur. Yes. Peanuts. Peanuts, ja. Het is, uh, hij is gebouwd om de 50 50ste verjaardag van het bedrijf te vieren. Oh. Nou, toch leuk? Hij nou, ziet er mooi uit. ja. ja. Op drie hebben we de. Ja, hoe spreek je dit uit? De X <laughs> CCXR Treviant. Trevita, ta. ja. ja, ja, ja, ja. ja 4,8 miljoen. Maar je hebt net al die rijke mensen genoemd met miljarden. Uh, ja, waar geef je geld aan uit aan dit soort dingen, denk ik? Ja, ik die vind... geef je nog eens cadeau aan radiopresentatoren of zo. Dan moet je het he? in je rug krijgen. Dan moet je erin en eruit ging te komen. Oh, ja, Kijken hoe, ja. hoe, hoe, hoe, hoeveel die dan waard is. Ja, kan je toch iemand of inhuren die je daarbij helpt? Nee, dan is de volgende, vind ik dan mooier. Ja. Dat is de Swaptail door Royce Royce. Die is 13 miljoen. Daar vind ik tenminste een auto. Ja, zie, die ziet er ook anders uit inderdaad. Volgens mij wel een gezinsauto, een koninklijke ja, gezinsauto. Ja, dit is een koninklijk gezinsautootje ja. waar je ook nog de boodschappen mee kan doen. Ja. Dus is, uh, is plek voor de chauffeur. Ja. plek voor de chauffeur. Er is ja. een lekker plekje voor jezelf. Uh, <laughs> <het> is, uh, <laughs> Dat is boffen. Dat is <laughs> boffen. Maar de duurste van allemaal is de La Voiture Noir. Die is 19 miljoen, maar alleen in het zwart. Het <laughs> rood is een heel ander bedrag. <laughs> nou, ik hoor het, ja. Ja, ja. ja. ja. Gauw naar een nummer van Kiss. I was made for loving you. Ja. Volgens mij hebben die ook wel interesse in dit soort auto's. Daar komt hij. <laughs> Oké, okay. nakjes, uh, heb ik een lijstje met uh, landen met een dictatuur. Op dit moment zijn er 19 landen met dictators. Ik ga de eerste, 9, nee, de eerste 8 uh, even opnoemen. Uh, op 8 staat Brunei. En het is al sinds 1967 uh, is de laatste dictator uh, aan de macht. Ik weet eerlijk gezegd niet wat er daarvoor... Ik denk dat er daarvoor ook wel een dictatuur was. Maar... Ik denk dat daar altijd een dictatuur is geweest. Het is een van de armste landen, dus... Het is toch een heel rijk uh, uh, olielandje Brunei. of zo? Oh, ja. Ja, Brunei. Brunei. Ja, Brunei. Ja. De tweede is Oman. Dus sinds uh, 1970 uh, is de huidige dictator daar nog uh, aan de macht. Op drie staat uh, Equatoriaal Guinea sinds 1979. Die kan ik wel even proberen uit te spreken. Theodora, Ombiang, Nuema, Mozago Of zoiets, sorry. Ja. <laughs> Bijna, hè? Of vier Cameroen. Sinds 1982. Kazachstan, Noor Sultan naar Bejaf, ja, nou, sinds 1990. In Tjaat is ook nog een uh, dictator uh, bezig. Op 7 staat Eritrea. En natuurlijk op 8 staat uh, Wit-Rusland en Belarus. Daar is uh, Lusenko al sinds 1994 aan de macht. Ik moest ook wel nadenken van... ja, wat is een dictator? Hè? Hoe, hoe definiëren dictatuur? Hè? Is Turkije is dat een dictator? Uh, of, uh, en uh, Trump? Maar uh, misschien dat zijn dat gevoelige onderdelen. Mm. Ja, ja. Ik, denk, ik denk... hoe heet het? Hoe heet het? Erdogan is, uh, Turkije, gekozen. Hè? Ja, is... Turkije, ja Ja, Turkije. Ja, maar is ze wel... zijn toch allemaal wel een beetje gekozen? Maar, uh, ja, denk je? Ja, of uh, zo uh, niet zoals Lushenko... nu met Wit-Rusland. Kijk, die was verslagen in de verkiezingen... En die het gewoon door. Ja, sinds Lekker. kort, maar in 1994 is hij volgens mij ook wel gekozen. Ja, is hij gekozen. Ik weet dat niet, ja, hè? Ja. Ja. Dus het is een beetje een raar uh, lijstje inderdaad, maar maakt niet uit. En, uh, nou krijgen we het nummertje van je kleinkind, hè? Ja. Voor Dani. Voor Dani. Frozen met singalong. Dus ik wil je graag helemaal hier horen. <lacht> oh. Elsa, zullen wij een sneeuwpop maken? Dat voet zo fijn bekend Je deur is dicht al dagen lang Doe open dan Het is of je er niet bent Wil jij niet met me spelen? Waarom is dat? Of hoor je niet wat ik zeg? Kom dan maken we een sneeuwpop Of iets anders dan een sneeuwpop Laat me met rust, Anna Ben al weg. <lacht> Sneeuwpot maken Of gaan fietsen door de hal Weet je dat ik al ten einde raad Met schilderijen praat Dat stort me dus nogal Hou je tijd, Sjana. Er is nooit iemand bij mij Het is zo stil en saai De tijd ik telt traag voorbij Elsa? Toe, laat me toch binnen heeft het schuilen nog voor zin? Men zegt wees moedig, dat probeer ik trouw Ik wil er zijn voor jou, laat mij erin We hebben slechts elkaar nog, alleen jij en ik Zeg me, hoe moet het nou? Zullen wij een sneeuwpop maken? Ik heb het er niet horen mee zingen. <laughs> Kusje van oma. <laughs> uh, om, om, complottheorieën zijn zo oud als de weg naar Rome. Dus, uh, we er, ik had er tien. Ik kort het even in naar, naar de eerste vijf. Corona hebben we er niet tussen zitten. Dus dat doen we expres niet. Op vijf staat uh, prinses Diana. Werd vermoord door de koninklijke familie als complottheorie. In 1997 kwam prinses Diana, de prinses of Wales met Dodi Fayet, de zoon van Mohammed Fayet... eigenaar van het Ritz Hotel en Harrods... om het leven bij een auto-ongeluk... toen ze probeerden weg te komen van persfotograaf in Parijs. Het schandaal rond hun relatie... Dodi was een moslim, terwijl Diana de moeder was... van het toekomstige hoofd van de Angliaanse kerk, Church of England... heeft ertoe geleid dat veel mensen hebben gespeculeerd dat ze daadwerkelijk zijn omgekomen om verder schandalen voor de troon van Engeland te voorkomen. Opiniepeilingen suggereren dat ongeveer de kwart van de Britse publiek... en een meerderheid van de mensen in sommige Arabische landen... geloofden dat er een complot was om Diana, prinses van Wales, te vermoorden. De motieven die voor een dergelijk complot zijn aangevoerd zijn onder andere... dat Diana van plan was om met Dodi Fayette te gaan trouwen. Dat ze, uh, dat ze zich wilde bekeren tot de islam, dat ze zwanger was en dat ze, heilig, dat ze het heilige land zou bezoeken. Organisaties die volgens de samensweringstheorie verantwoordelijk zijn voor haar dood zijn onder andere de Franse inlichtingendienst, de Britse koninklijke familie, de pers en de Britse inlichtingendienst MI5 of MI6, de CIA en de Mossad en de Vrijmetselaars of de IRA. Ja, ja. Heb je de serie gezien, The Crown? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Daar ja. hebben ze het er niet over, hè? Want, nee, daar maar, hebben ze het nee. niet... Maar is ze, is ze, ging ze al dood op het eind? Nee, volgens mij ook nee, niet. Volgens mij nee, volgens mij zijn ze nog niet zo ver. Is ze ook nog niet gescheiden, volgens mij? Of, nee, nee hè? Het, het was wel... Van begin af aan een, uh, een huwelijk dat je denkt van... Oh, ja, zielig, hè? Heel zielig. Ja, ja voorbij door hoor. Ja, ja met name voor haar vind ik het, ja. hoor. Ja. Hij is wel... Uh, ja, hij is zo opgevoed inderdaad. Ja, is, ja. Uh, ja. Uh, op 4 staat de opwarming van de aarde is een hoax. De suggestie van een samensweringstheorie... Uh, van de opwarming van de aarde uh, te promoten... werd naar voren gebracht in de documentaire... The Greenhouse Conspir Conspiracy in Channel 4... in het Verenigd Koninkrijk op 12 augustus 1990 uitgezonden. Als onderdeel van een Equinox-serie die beweerde dat wetenschappers die kritisch te staan... tegenover de theorie van de opwarming van de aarde... geen financiering kregen. William Gray, een pionier in de wetenschap van uh, orkaanvoorspellingen... heeft een lijst gemaakt met 15 redenen... voor in de hysterie uh, van de opwarming van de aarde. De lijst bevat de het, het noodzaak om met de vijand te komen die het einde van de, van de Koude Oorlog en de wens onder wetenschappers, regeringsleiders en milieuactivisten om een politieke oorzaak te vinden die hen in staat zou stellen om zich te organiseren, te propaganderen en conform conformaliteit af te dwingen en politieke invloed uit te oefenen. De grote wereldregering kan ons het beste leiden naar een betere wereld. Nou, oké. Okay. Ja. Nou, ja. Ja. Op drie staat natuurlijk uh, John F. Kennedy. En uh, dat, is een, dat is een van de bekendere. Ja, daarom kunnen we overslaan. Die ja. kunnen we ja. wel overstaan. Op twee staat natuurlijk uh, Roswell met de UFO terugvondsten. Ja, die gelooft ook niemand meer, toch? Nee, voor zover ik weet niet. Nee. En de grootste, uh, Dat kan ik me nog heel goed herinneren, was 9-11. Uh, geplande actie, geplande door de Amerikaanse uh, regering. Ja, ja, Dat de Amerikaanse, dat bush erachter zou zitten om, um, om de gebouwen op te blazen. En dat, dat, dat ja, ook publieke een... steun te krijgen voor hemzelf of zo. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, om Iran weer binnen te vallen. Oh. Want uh, zijn oh, vader ik. had toch die uh, koeweit ja. uh, bevrijd. ja. ja. En toen was hij een groot gedeelte onderweg naar uh, uh, Iran. En Iran binnengevallen. Oh, maar heeft ja. hij zich teruggetrokken. En dit zou dan een reden zijn om Iran echt binnen te vallen. Was het niet Irak? Nee, het was toch... Nee, het was Irak, ja. ja. Ja. Het was Irak. Dus hij is op zoek geweest naar uh, ja, verborgen wapens en zo. Die konden ze ook niet vinden. Dus nee. Ze stonden ook een beetje in een hemd. Dan dachten ze, nou dan met een 9-11, ja. Ja, ja. ja. Moeilijk, moeilijk, ja. Ja. ja. Maar het zijn wel uh, grote... Geloof jij erin? Nee. Nee, ik ook niet. Nee nee nee. nee, nee, nee. Ik denk dat je tegenwoordig niks meer geheim kan houden, nee. Maar... Nee. Maar Je had hele mooie filmpjes in die tijd, hoor. Ja. Dat je ook echt zag dat er uh, bij, die, die bij dat gebouw, omdat die zo instortte, zo recht naar beneden... Ja, ja, ja. Dat ja. die echt boem, boem, boem, boem, boem, boom, ja, ja, dat is het gek, hè? Dat hebben ze nog niet echt en verklaard dat, uh, hè? Ja. bomhonden waren weggehaald en uh, oh, ze waren okay. best wel ja. rare dingetjes. Maar ik mis er eentje, dat de aarde plat is. Ja, die stond er niet in. Maar is oh. dat, een, dat is geen conspiracy Dat is misschien een, uh, <laughs> iets dommigs. <laughs> ja, wat wil je er ook mee? <laughs> ja, dat is waar. Nou, ik heb wel een leuk argument, omdat je ogen bol zijn, zie je alles rond... Dus de aarde is gewoon plat, maar omdat je ogen bol zijn, zie je het als rond. Ja. Ja? Nee, nee. niet overtuigd? Nee, oh. nee sorry. <laughs> je komt een eind, maar <laughs> hij is leuk bedacht. Ja, hij is leuk bedacht, ja. Oké, okay, we gaan naar Die Street met Sultan of Swing. Don't when Dit is al een mooi moment om uh, naar het volgende lijstje over te gaan. De natste plekken van ter wereld. Dus waar het meeste regen valt. Even om uh, een vergelijking te scheppen. Hier in Nederland is het natste plekje is, uh, Hoogseuren... een dorpje op de Veluwe. En daar valt gemiddeld 950 mm per jaar. Dat is bijna een meter. Ja. Een meter regen. Maar dat is niks. Op 10 staat een uh, dorpje in China... Dat is bijna 8 meter. En ergens op Hawaii op een berg, 9 meter. Uh, nog een andere berg in uh, Hawaii, meer dan 10 meter. Ja, 10.272 mm ongelooflijk. In Cameroen, bijna 10,5 meter. In Colombia, meer dan 11,5 meter. Het is onvoorstelbaar. Ja. En in India, dat staat op nummer 1, is het uh, 11.871 mm. En dat gebeurt eigenlijk tijdens de natte, tijdens een moeson. En het is zelfs zo dat in 1985, was het recordjaar... toen viel er 26.000 millimeter regen. 26 meter. Een huis is uh, drie meter, dat is acht verdiepingen hoog. <lacht> Moet je een paraplu meenemen, ja. Even je vleugeltjes. Ja, ja. Goed, even tussendoor wat uh, cabaret. Vraag van Antjes. Oh, dank u wel hoor. Geweldig gezellig. Geweldig gezellig. Even zetten van geef hoor. Even goed gaan zetten. Als duvelijk naar beneden, hoor. Zo. Gezellig. Voor onze eigen crew. zijn weer thuis. Hè? Dag meneer. Dag meneer. Dag je wagen. Oh, er zit er nog één, Dag meneer. Oh, verrek nou zie ik het pas. Het zijn leken. Ik dacht dat het ook ha, ha waren. Ik hoor even de gitaar stemmen. Ik geef u me eens even de A van Antonius. En ik geef u me de B, maar van benedictus. Nou met Antonius en Benedictus zal het wel gaan vanavond. Ja. Dames en heren, voor zover u het nog niet wist, ik ben Frater van Nantius het Schijn op Geul. Beter bekend als de zingende Frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Uba hoeveel Worms. Dat is de pratende pater. En dan hij nog schijnt het in Schimmert een brullende broeder. En in Herkenraad een kroenende waarde moeder. En als ik goed ben ingelegd in zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwaart. Verschoning dus, maar het was me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en die de mensen iets meegeven... voor hun ongelukken, hun schamelheid en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen geen wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 85 jaar. Hè? Nou ja, de tien overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hek uit de recreatiezaal. Moet <lacht> je nog een puul, zeggen ze eens een schin op opge... Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je allen en je glorie en je geën. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven, anders zijn er het leven nog niet. Zeg eens, u zin op om mee te zingen? Graag hoor. We zitten nou toch zo gezellig ecumenisch op. Laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk. Ja, gezellig. We nemen er nog in, een, Zeg eens in een Gleen. Zeg maar ja tegen de leven. Ja tegen Even iets vertellen over mijn stamcaféetje. Ik kom vanmorgen voor bij mijn stamcaféetje. Ik denk, ga eens even een kopje koffie halen. Ja, het was tenslotte nog hè? Ik sta aan de tonenbank. Kom er een chauffeur op me af En die chauffeur die zegt tegen mij... Frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, Frater, bestaan er zulke grote penguins... Ik zei, nee chauffeur, als je die gezien, hebt zijn spielgoeddingetjes. Als dan zijn ze van sukkela geweest. Toen zegt die vrater, we staan al zulke grote pingwins. Ik zeg ja chauffeur, die bestaan, maar het zijn jonkies. Toen zegt die vrater, we staan al zulke grote pingwins. Ik zeg nee chauffeur, hij zegt echt niet, ik zeg absoluut niet. Toen zegt hij, verdulle me vrater, heb ik toch twee nonnen over hier. Ik zei, U toch lach, kom <lacht> Mijn Kersemus. Wat was het koud, mijn Kersemus hè Oh jong, wat was het koud, mijn Kersemus. Ik ben nog goed, ik ben meneer gedacht dag we wat is het koud, mijn Kersemus? <lacht> ik wil mijn stamcafé'tje binnen gaan Om een klein hartverwarmertje te kopen Wat denk je dat ik voor de deur zie zetten Een nonnetje <lacht> Ik zeg, zuster, wat doe jij daar Ze zegt, vader, ik haal op voor Kersemus. Ik zei, mens, je mag wel eens voor je eigen ophalen. Dan zie je eruit, je hebt een hele rode neus. Je ziet blauw van de kou, ga maar naar binnen. Ik zeg ze vraagt er een non in een café. Ik zeg, je zeker een non in een café. Ze zegt, dat doe ik niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat naar binnen vooruit. Ik ze nou, vooruit, Dan maar, maar dan wel graag in een donker hoekje, <lacht> enfin, hoor. we zitten in een hoekje. Ik zeg, en je gaat ook iets, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Dat Ze vraagt er een non-jenever, ik zeg, ja zeker, een kouwe non, een dubbele jenever, vooruit. <lacht> ik had ze, nou, je, maar weet ik dat niet doen jenever, ik zeg, je neem een dubbele jenever, schuip. Ik zegt ze, nou, vooruit, maar, maar dan wel graag een kopje, hoor. En fijn, komt komen over. Ik zeg, er komen over. Ik zeg over, voor mij een vermoedje, dan een dubbele jenever en een kopje. En die ober die roept naar het buffet. Een ver moet dat een dubbele nee van een kappie." <lacht> Toen roept de man van achter het buffet: is dus die verrekte nonder nou weer? <lacht> op een hele goeie, kom. Die heb ik bij de broeders uit de keuken. Daar hoor je de beste. Een kapelaan moest voor de eerste spreken. Hij zegt tegen de pastoor... Meneer pastoor, ik moet voor de eerste spreken. Ik ben zo zenuwachtig. Oeh, toch, wat ben ik zenuwachtig. Maar fijn om een lang verhaal kort te maken. De pastoor zegt, jongen, weet je wat we doen zullen? We zullen een klein flesje kajak in de toe zetten. Af en toe maar eens een slokje genomen en dan zal het wel gaan. Af feite de prik is een succes. Een succes. Een succes Niemand hoes. Niemand hoes. Af de kapelaan zegt tegen de pastoor: hoe was het meneer pastoor? Dan zegt de pastoor: heel goed, kapelaan. Zet de kapelaan niks op aan te merken, zegt de bestuurder. Ja, misschien een kleinigheidje, maar dat zal de invloed van de kiak wel geweest zijn. Luister eens, jongen. Kain heeft Abel wel doodgeslagen, maar hem niet voor zijn kont geschopt. Hoor. Ja. Een klein perronnetje staat naast mekaar een kardinaal. Een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Hè? <lacht> en naast hem staat een generaal ook in vol ornaat en die twee die hebben een beetje de passen mekaar. Nou ja, daar kom onder dat val ik ook voor. Hè? <lacht> De kardinaal die denkt, ik ga de generaal eens even een poets bakken, hè. En de kardinaal bekijkt de generaal van onder tot boven. En hij zegt tegen hem, kan u mij misschien ook zeggen... hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Oh. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal, die gaat om vier uur... maar in uw positie zou ik niet reizen, mevrouw. Op de valreep, kom. Ja, want ik word om 11 uur afgehaald door zuster Nazarena op de brommer. Ik zit achterop. Nou, met mooi weer is het wel fijn hoor. Maar als het regent, al die natte flaren van die non in je gezicht. Van de week op een avond loop ik in Amsterdam in het Vondelpark. Kom ik een non tegen. Ik denk, hé, non in het Vondelpark. Een eentje verder weer een non. Twee eentjes verder drie nonnen. Ik denk, verrekt, er zit hier een heel nest. <lacht> Eén van die nonnen die komt voorbij een lantaarnpaal... waar een meisje tegenaan staat. En in dat meisje herkent ze een vroeger leerlingetje van haar. De non zegt tegen het meisje tegen de lantaarnpaal... Hé hey Marietje, jij ook van het park? Wat is dat toch van jou geworden? Toen zegt Marietje, ik, zuster, ik ben prostituee. Toen zegt een on, wat zeg je, kind? Ze zegt, zuster, ik ben prostituee. Toen zegt een non, kind? Wat wil je me schrekken? Ik dacht dat je zei protestant. veelplaats van de week Ships lying in the yellow haze of the sun There were children Deze week is Neil Young met After the Gold Rush. Ons uh, onderwerp in ons uh, item uh, album van, van de week. Het is al, ook alweer in uh, september 1970 uitgegeven. Dat is ook alweer een dikke 50 jaar geleden. Uh, volgens mij is het wel uh, ook weer een mijlpaal geweest in de popmuziek. Neil Young met After the Gold Rush. Neil uh, Percival Jong... Geboren 12 november 1945, eh, ergens in Canada. Maar hij is wel een gauw eh, naar Amerika vertrokken. Even iets kort over zijn loonbaan. In 1966 tot 1968 is hij in uh, Buffalo Springfield heeft hij veel opgetreden. Eh, daarna is hij uh, uh, solo gegaan, onder andere met dit, uh, uh, dit album. En natuurlijk is hij dan uh, daarna weer naar Crosby Stills, Nash Young gaan, van 1969 tot 1970. De tweede nummer is uh, Only Love Can Break Your Heart. Gewoon een mooi, lekker liefdesnummer. Neil Jonge met Only Love Can Break Your Heart van het album After the Gold Wars. Deze week het jarige album van de week. Als laatste de rijke Southern Men, waarin Neil Young eigenlijk een aanklacht tegen het racisme, en dat vooral in het zuiden van Amerika natuurlijk, uit. In het nummer gaat hij ook in op het mishandelen van de zwarte slaven toen de tijd, en over, op het fortuin dat gemaakt is over de ruggen heen van die slaven. Dat is een heel mooi nummer. Daar sluiten we mee af. Hier komt Southern Man van Neil Jong. zijn we weer. We gaan uh, een andere keer weer verder met de lijstjes. We hebben nog allemaal hartstikke leuke dingetjes opgezocht. Uh, wat we nog wel even wilden zeggen voor het einde is uh, dat we de volgende week niet zijn. Dan is Rainbow Radio er. En uh, dat gaat over de Pride Week. Pride at the Beach, Wintereditie. En um... Wij zijn er meer over twee Wij weken. Wij zijn er over twee weken. Dan is het eerste kerstdag. Dus als u nog leuke kerstverhalen heeft, kerstwensen heeft, uh, kerstplaten die u wilt aanvragen, u bent natuurlijk altijd welkom. U kan dan mailen naar m.kop. Dat is m van Maria. Karel Otto pieter apenstaartje. ZFM, Zandvoort.nl ze kunnen natuurlijk ook de app gebruiken, ja. Die gebruiken wij niet, maar. Ja, als wij er dan achter zijn, hoe we die. Uh... Ja, die komt hier ergens binnen, dus dat moet kunnen, dat kunnen we eens vragen. Dus, uh, en op, uh, op de website van ZFM Zandvoort staat hoe ze dat moeten doen. Dus uh, laten ja. ze daar kijken. Ja? Altijd welkom. En dan zijn we er ook eerst uh, eerste nieuwjaarsdag. En er is geen nieuwjaarsduik, dus uh, ik duik niet dat de zee in deze keer. Doe je normaal wel? Ja. Zo. Nou, duik ik erin. Oh. Dus uh, ik ga me hier mijn tijd voor doen. gaan dus mijmeren over hoe koud het wel niet zal zijn in de zee. Ja. En mocht u leuke nieuwjaarswensen hebben, u bent u natuurlijk ook altijd we uh, welkom om te reageren. Daarnaast uh, vandaag de nieuwe meldingen van corona zijn 8894. Dat zijn er weer meer als gisteren. Dus het uh, gaat niet ja, goed Ja, zijn daarmee. wel heel veel inderdaad, ja. Ja. ja. ja. Goed, ons laatste nummertje is de Stranglers met Golden Brown. Golden Brown, texture like sun, lays me down.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 DfM wenst u allemaal fijne dagen en.